In juli concludeerde de FBI ook al dat Clinton onvoorzichtig was geweest... maar dat ze niets strafbaars heeft gedaan. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Bulgarije... lijkt te zijn gewonnen door een Ruslandgezinde kandidaat. De 53-jarige oud-commandant van de luchtmacht Radev. Volgens de exit polls heeft de socialistische kandidaat... iets meer dan een kwart van de stemmen gekregen. Radev noemt zich pro-Europees... maar is wel voorstander van het opheffen van economische sancties tegen Rusland. En neemt het in de beslissende ronde van de verkiezingen volgende week op tegen de vrouwelijke kandidaat van de centrumrechtse regering. De Britse premier May heeft het opgenomen voor de rechters die afgelopen week bepaalden dat ook het Britse parlement een stem heeft bij de brexit. Enkrant krant noemde de rechters vijanden van het volk, maar premier May zegt dat het belangrijk is dat de rechters onafhankelijk zijn. Haar regering gaat wel in beroep tegen de uitspraak die het Britse vertrek uit de Europese Unie mogelijk vertraagt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen rond deze tijd met hun staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland, maar het twaalf uur later is dan hier. Het bezoek begint in Wellington met een ceremonie van Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Het staatsbezoek duurt drie dagen. Het koningspaar bezoekt dinsdag Christchurch en woensdag Auckland. Er is ook een handelsdelegatie mee. Het weer, vooral aan zee valt er nog een bui, mogelijk met natte sneeuw. Het koelt vannacht af tot zo'n drie graden. Morgen, vooral in de kustprovincies, een paar winterse buien en dan 5 tot 8 graden. Dit was het NW's Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Urge Shine, zo heette de, het album en de groep die het hebben uitgebracht. Uh, ze maken over het algemeen wat stevige muziek, maar toch nog zitten er tracks bij die uh, goed passen in een New Age muziekprogramma zoals deze. Nou, dit is nummer Flambergasted. Um, Daar gaan we nu naar luisteren. En ja, daarna nog natuurlijk veel meer. Vier het je mee op pisolradio.info. En als je het allemaal na wil luisteren met de. Wat uh, uh, extra dan, uh, dan ben je van harte welkom <middels>